Een jaar of wat geleden, toen kreeg ik het idee. Mijn zolder stond nog leeg, dus ik dacht wat moet ik mee? Ik zet hem vol met wiet, ook al mag dat niet. Als ik het goed doe, is er niemand die het ziet. We hebben wiet in huis En het geld ligt in de kluis Ons geld is bijna